4 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. In het midwesten van de Verenigde Staten is een tornado-waarschuwing afgegeven voor het gebied rond Oklahoma City en voor St. Louis. Inwoners is geadviseerd een veilige heenkomen te zoeken. Op een snelweg bij El Reno kwamen twee mensen om het leven. Een vliegveld bij Oklahoma City heeft alle vluchten geannuleerd en reizigers in ondergrondse tunnels in veiligheid gebracht. Uit El Reno komen berichten van schade. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Verschillende voertuigen zijn door een tornado omgegooid en een onbekend aantal automobilisten is gestrand. Zo'n 40.000 huishoudens in Oklahoma zitten inmiddels zonder stroom. Voor het eerst is in Italië een geval van het nieuwe MERS-virus opgedoken. Een 45-jarig man bleek na een reis naar Jordanië besmet. De man is in een ziekenhuis in quarantaine geplaatst.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 Misschien is het u al opgevallen, we proberen regelmatig in onze samenstellingen een hoorspel op te nemen. Soms meerdere afleveringen, in samenwerking met Caro's Nacht van het Goede Leven. Soms slechts eendelige luisterverhalen. Annie, het dochtertje van Charles Darwin, is tien jaar oud als ze in 1851 sterft aan een mysterieuze ziekte. De dood van zijn dochtertje geeft zijn grootste fascinatie, evolutionaire vooruitgang door natuurlijke selectie, een bittere smaak. Aan de ene kant van het ziekbed probeert haar achtjarige zusje een contract te sluiten met God om Annie te redden. Aan de andere kant van het bed vervloekt haar vader de gruwelijke en blunderende natuur. Het hoorspel Annie's Dood van Suzanne Glimmerveen handelt over de sterke verstrengeling van persoonlijk drama en wetenschappelijke ideeën in het leven. Leven van Charles Darwin. De twee hoofdpersonen in het hoorspel zijn Charles en zijn tweede dochter Etty, Annie's beste vriendin. Etty vindt 54 jaar na de dood van haar zus in het verlaten ouderlijk huis Annie's box terug, een schrijfdoos met spulletjes van Annie. Luistert u naar een bijdrage van Human, Elselijn Goppel, Rick Nicolet en Lou Landré in Annie's Dood.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 We zaten alleen in een coupé, papa en ik. Ik voel nog de kadans. Kadoen, kadoen, kadoen. Het had iets wiegends, iets troostends. Ik sta er naar buiten, de weiders vol voorjaarsbloemen, kalfjes en lammetjes. Sinds lange tijd waren papa en ik alleen samen. De anderen waren Mal voor hun achtergebleven om jou te begraven. Tante Fanny had papa overgehaald naar huis te gaan. Papa praatte. Ik begreep niet wat hij zei. Had het niet tegen mij. Niets ontgaat haar scherpe oog. Geen zenuw, vezelspier, instinctgewoonte, Grof en lomp is ze. Gewelddadig. Wat zwak is, vernietigt ze. Genadeloos. Er glinsten de druppels op zijn voorhoofd. Een krampachtige trek om zijn mond en bitterheid in zijn ogen.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 luistert naar het hoorspel Annie's Dood van Suzanne Glimmerveen. En het was een bijdrage van Human, eerder uitgezonden in 2002. U hoorde Lou Landré als Charles Darwin... Rick Nicolet als zijn dochter Etty en Elselijn Goppel als de jonge Etty. Techniek Peter Kroon, regie Marlies Cordia. Deze productie kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroep Producties. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.nl. Dus woord@vpro.nl. Twitteren kan met hashtag #woordradio. En zou je iets willen terugluisteren? Dat kan via onze openbare Facebookpagina: facebook.com/woord.nl. Je kunt trouwens ook luisteren via de speciale Radiogemist-app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je abonneren op de podcast. Dat gaat via vpro.nl/woord-podcast. Zometeen, na een kort journaal, gaan we verder met woord. Tot zeven uur hebben we nog twee onderwerpen voor u. Als laatste de geschiedenis van de West-Indische Compagnie. En zometeen Becht Haanstra in een aflevering van De Duvel is Oud. Tot zo!